De gouverneur van de Amerikaanse staat Indiana, Mike Pence... wordt waarschijnlijk de running mate van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Amerikaanse media concluderen dat de 57-jarige Pence... de kandidaat voor het vicepresidentschap wordt... op basis van signalen van het campagneteam van Trump. Die maakt morgen officieel bekend wie hij heeft gekozen. De streng christelijke Pence staat bekend als iemand die zich niet op de voorgrond dringt. Hij heeft conservatieve ideeën over homorechten en abortus. Na de chaotische finish op de Mont Ventoux hebben diverse renners forse kritiek geuit op de toerdirectie. Het publiek maakte een normale finish onmogelijk. Gele truidrager Chris Froome, Bauke Mollema en de Australiër Port kwamen ten val toen een motor vastliep in de menigte. Een aantal renners, onder wie de gevallen Port, vindt dat de toerdirectie de controle over de toeschouwers kwijt is. De Fransman Romain Badet noemde de gebeurtenissen op de Mont Ventoux onaanvaardbaar en vindt dat er een stevig gesprek met de toerleiding nodig is. Uitminister Camille Eurlings heeft aangifte gedaan tegen zijn ex-vriendin, meldt het AD. Eurlings beschuldigt zijn ex-vriendin van poging tot chantage of afpersing en van smaad. De vrouw deed zelf in december aangifte van ernstige mishandeling door Eurlings. Volgens zijn advocaat berust die aangifte op feitelijke onjuistheden. Het weer vanavond verdwijnen de meeste buien en schijnt de zon nog even. Morgen een enkele bui, maar ook zon, dan ongeveer 19 graden. In het weekend stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. Dit was het Erebesje. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Vengo de la tierra del fuego. Ten cuidado cuando llames mi nombre. James. Okay. Dat is eventjes uh, schrikken. Uh, zo begin je ineens met een, uh, met een nummer. Uh, helemaal uit Engeland. Uh, heeft zal dat ook wel uh, iets met de brexit te maken hebben? Nou nee. Dit uh, werd uh, afgelopen maandag... toen ik even zat te luisteren... naar de platenbonanza van de NPO Radio 2. Zonder Rob Stennis, maar wel met Corné Klein. En toen kwam dit uh, fijne nummer voorbij. En dat is het knutselknupje... van Simon Le Bon, uh, John en uh, John Taylor. En uh, niet vergeten ook... Uh, uh, die andere, Nick Rhodes. Ja, dat was dat uh, hobbyclubje toen Duran Duran een beetje stil stond. Arcadia met de Flame. Dat was de opvolger destijds van uh, uh, Election Day. Het heeft uh, bij ons niet zoveel gedaan. Uh, eerlijk gezegd, ik was er meteen helemaal weg van. En dat uh, 30 jaar na datum, want het nummer is al zo oud. Welkom bij deze Alternative VM. Ik zat al te kijken, geen Thomas de Jong. Ik uh, vond dat al vreemd. Dus ik denk, nou, dan uh, ga ik alvast even lichtelijk mijn gang... Terwijl er een aantal techneuten nu uh, min of meer een beetje uh, overuren maken. Maar dat uh, schijnt weer uh, te zijn dat er binnen CFM weer het een en ander weer, uh, plotsklaps uh, weer zoiets uh, kan gebeuren. Een aantal snoeren zijn in één keer foetsie. Dus dat uh, zullen we dan ook maar meteen even gewoon de dater En Dan zullen er altijd mensen zich aangesproken voelen uh, die dat horen op laat toch een klein beetje genoeg blijken. Maar goed, eh, dat eh, laat ik eventjes eh, maar weer voor de, wat het is. Low Addict Sound System is eh, vanavond de gast hier bij ons. En dat is eh, Dylan van, onder andere. Maar ook, ja, en dat was, uh, dat was toch ook uh, heel leuk. Uh, uh, Anouk Slik, die is er ook. Dus, uh, en Maike, de, de, de andere zangeres... die, uh, die uh, even de hand had mogen schudden tijdens de Rob Agda Award... finale van... Inmiddels alweer uh, dik een jaar geleden, want uh, de, dat was het moment uh, dat uh, Low Elect Sound System uh, meedeed. Uh, vergelijkbaar, nou niet helemaal vergelijkbaar, maar wij Nederlanders willen altijd uh, vergelijken. Uh, is het een beetje de benadering zoals bijvoorbeeld Dimi Opstal en Matthijs Koster dat uh, doen? En dan heb ik het over de, de, de, de winnaars van uh, enkele jaren terug. Ik ben ik alleen even weer de, de naam van uh, die jongens alweer kwijt. Ja, dat is, uh, dat is als je op een gegeven moment een bepaalde leeftijd uh, bereikt. Nou, uh, misschien weet Marcus het wel. Hoe heet die jongens ook alweer die, uh, die toen hier in, in de Amsterdam Arena dachten te spelen? Uh, ja? Baptist. Baptist, ja. Echt, ah. echt. Ech, daar kan ik er niet op komen, weet je. Dat, <laughs> Baptist, inderdaad, die. Die twee jongens, die hadden toen uh, een aantal jaren terug uh, de Rob daar woord gewonnen... Nou, daar wil ik het uh, ongeveer een beetje mee, mee vergelijken, de benadering dan. Hè? De muziek is natuurlijk uh, totaal iets anders. Want uh, Dylan heeft daar weer zijn eigen uh, interpretatie van. Maar hij heeft uh, destijds, uh, en dan praat ik over het jaargang 2014-2015... Uh, de finale meegehand bij de Rob daar wordt En dat was uh, het uh, verhaal uh, wat erachter stak. Het is een uh, wisselende samenstelling, uh, heb ik een beetje sterk het uh, idee... Uh, ja, dat komt zo allemaal. Dat, uh, gaan we, dat gaan we zo allemaal maar doen. Uh, maar goed, uh, de muziek is daar een klein beetje ook wel op ingesteld. Uh, dat, dat, ja, we hebben een beetje een elektro-tick. En dit is er één van. Jo uh, Martius and the Night uit Utrecht. Answer me, speak to me, show me what to do, to see and to renew, will you come home now? En dat was hem. En ineens haalt hij op. Um, want naar aanleiding van dat uh, verhaal waar ik uh, mee begon uh, met Arcadia... Uh, kwam er ineens een gesprek op gang met deze man van de uh, States Republic, Corjan de Raaf. En hij zegt, ja, ik ben meer of meer geïmpresseerd, uh, ge, uh, geïnspireerd door dat verhaal van, uh, van Arcadia zo is het gegaan. En vervolgens uh, was daar op een gegeven moment een antwoord op van uh, ja, ik heb nog wat liggen, hè, wat daar een beetje geïnspireerd op is. So, Red The Roses is het enige album wat ze hebben gemaakt. En uh, vervolgens uh, uh, zei hij van, nou, ik heb nog een nummer liggen, uh, wat daar een beetje, uh, ja, een beetje op uh, gelinkt is. En dat is dit nummer wat je net hebt gehoord. Let It be. En die kreeg Ampersal ook nog iets uh, toegestuurd, wat nog niet uh, geschikt is om op de radio te vertonen, want anders dan Maak ik het uh, gras voor Corian weg. Dus dat is een beetje het uh, verhaal uh, van uh, Arcadia en uh, de rest. Uh, nou, ik, uh, ik heb uh, min of meer al aangekondigd. Maar uh, ik kreeg net ingefluisterd... ...dat het basis-tweetal uh, van Low Sound System, ...toch echt bestaat uit Dylan en dat is uh, En het is een gastoptreden van Anouk uh, die erbij is. Uh, dat dat uh, zeg, ik er, zeg ik er nog eventjes uh, bij. Nou, goed... Ja, ik vind het altijd wel leuk als, als ik dan ook nog de mensen erbij noem... die er ook uh, iets, iets gaan doen. Um, ja, dan heb ik dat allemaal keurig netjes gezegd. Uh, inmiddels uh, wordt er uh, driftig gewerkt om het een en ander weer klaar te krijgen... voor straks wat betreft de optredens. Nou, dan heb ik er nog uh, gewoon twee klaarstaan. Uh, wat heel erg leuk is, uh, het lijst van de verjaardagen uh, vandaag... Uh, er is er eentje jarig, die hoor je in het, uh, in het uh, tweede blokje van twee... Tenminste, zeg ik het goed. In dit blokje van twee, het laatste uh, nummer, daar zit hij in. Martijn van Waverie is vandaag 51 jaar geworden. Hij is onderdeel van One Clueless Friend. En laat hij er nou maar net ook uh, in zitten in dit uh, stukje van, uh, van twee. Uh, maar we beginnen met Lennon May. En uh, Prons en Barbed Wire. Van One Glueless Friend. Wat ik begrepen heb, zijn ze bezig al met uh, nieuw materiaal te, te maken hier. Uh, uh, en dat ze dat uh, ook hier gaan uh, laten horen. Dat, dat sowieso. Daarvoor: A Bronze Barbed Wire van uh, Eleni May. Ik uh, kijk eventjes naar links uh, of naar rechts. Nee, nog, nog, nog, nog niet. Nou, dan gaan we nog uh, gewoon eventjes verder. Muziek uh, van uh, Mickey Zomerdijk. Uh, Dit: Whisper to the Sea. Dripping down in the sea, they're dripping on my shoulders, and I feel free. Het was een Northern Light. Oftewel het Noorderlicht, Maar dat in de uitvoering door Marvin Day. Die ook even geweest is destijds. Het is de tweede week dat hij erin zit. In het programma. Maar goed, daar was ook alle aanleiding voor. Daarvoor hoorde je Whisper to the Sea van Mickey Zomerdijk. Die bezig is met een, met een, ja, met een crowdfunding project. Om gedaan te krijgen dat zij ook een EP kan uitbrengen. Daar schiet het al aardig mee op. En uh, dat uh, zijn meerdere mensen gelukt. Zo ook bijvoorbeeld Janne van uh, haar EP Getting uh, Close. Is dit een nummer dat ze al eerder heeft uitgebracht. Maar wel heel erg mooi om naar te luisteren. Growing Old. van uh, Jeanne, uh, Jeanne Rauwendaal, daar gaat het uh, achter. En wat lees ik op uh, de profiel van, uh, van deze beste dame? Dat zij inmiddels haar werk op iTunes gezet heeft. Nou, dat vind ik een fijn nieuws, want dan kan ik het er gelijk af uh, plukken. Dus dat gaat helemaal goed komen. Er komt uh, meer uh, werk uh, wat, uh, wat we gaan draaien dus, uh, de komende tijd. Omdat zij dus die EP gemaakt heeft. Nou, ik uh, ga eens even kijken. Lukt het? Twee nog twee tellen, nog twee tellen. Nou, dan had ik net een blaadje kunnen draaien. Ja. Maar goed. Ja. <laughs> juist, juist, juist. Uh, nou ja, goed. Uh, ja. Ja, is, het, is het, is is het is leuk. Het is leuker, dan worden, dan worden, dan worden de leidingen omgeplucht en, uh, en, en, en, en dat soort dingen. Dus, uh, yes. ja, dat, dat krijg je als je op een gegeven moment misgrijpt in, uh, in, een, uh, in een box met allerlei uh, uh, snoeren. En ja, dan denk je als programma zijn. Een, je hebt die snoeren hier voor, voor Zijn er nog uh, van die uh, geheimzinnige techneuten hier binnen IFM die daar uh, iets andere gedachten over hebben? En ineens met je spullen vandoor is. Ja, dat, dat kan gebeuren. Uh, zijn we zover? Ja, we zijn zover. Nou, dan ga ik nu de lijn opengooien, want dat, uh, dat lijkt me wel verstandig. Um, low Eric Sound System, dat is, het, uh, dat is het project waar Dylan Sonne van mee begonnen is... Dat, dat sowieso. En toen, ja, Dat vind ik altijd wel leuk. Nog eens een dingetje, Dylan. Want dat, ja, kijk, dat, dat, dat is altijd leuk. Straks komt hij hier naartoe om iets te vertellen... over waar hij mee bezig is. Maar tegenwoordig moet ik erbij zeggen wat hij zei. Nee, nee. Mike en ik... Zijn de enige twee die uh, Low. Oké, okay, nou is goed. Dus dat heb ik dan wel meteen ook uh, meteen rechtgezet. Uh, tegenwoordig bestaat Low Air Sound System dus uit Dylan van en Maike van der Weijden. Dat, uh, dat is wat, uh, wat ik gezien heb. Kan je ook gewoon zien op het uh, profiel van, uh, van Facebook. Er staan, uh, staan twee uh, gichels op. Die ene is van Dylan en die andere is van Maike. En ja, voor de aardigheid hebben ze nu ook uh, besloten om Anouk ook erbij uh, bij, uh, mee te laten doen. Anouk Slik. Die is hier ook geweest, maar dan in een andere vorm, namelijk meer als singer-songwriter. Maar dit keer uh, gaat ze ook uh, meedoen met uh, Low Sound Sounds. Ik kijk er eigenlijk naar uit, dus ik ga nu uh, naar achteren kijken naar Marcus. Uh, die is klaar, dan ga ik ook naar de andere kant kijken, die zijn ook klaar. Nou, ik zou zeggen, uh, start maar, dat uh, lijkt mij uh, heel erg leuk. Ik laat me aangenaam verrassen. Begin! Ja ja, ja, ja, ja, ja, Met, met, met, met instrumentalen moet je altijd maar even opletten. Want dat je niet te vroeg, vor, vorige week hadden we Koosje hier. En dan heb je ook even de neiging om, om, om, meteen te gaan klappen. Maar dan moet je toch echt even wachten tot het laatste toon verdwenen is. Nu, het tweede <lacht> nummer. En daarin is Anouk dan ook te horen. Dus, ik ben nieuwsgierig. Ik laat me graag verrassen. Low of Sound System, nu. Met Anouk Slik erbij. Ik, ik vind hem echt uh, uh, geweldig wat, uh, wat dat er gaat. Uh, wat uh, betreft de, de inbreng van Anouk was. Uh, was denderend. Ik kan het niet anders zeggen. Het is. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Het, het, het, het, het past precies bij het uh, geluid wat, uh, wat, uh, wat daar ook nog uh, in zit. En gewoon inhoud. En daar gaat het ook om uh, wat, uh, wat dat er gaat. Dus uh, ik denk uh, dit uh, mag uh, uh, als. Als er toevallig nog figuren van de NPO Radio 3 of 3FM uh, tegenwoordig uh, zitten te luisteren. Dit is in mijn ogen gewoon 3 fm waardig. Dus, dit, kijk zo staan. Ik ben niet uh, gauw, maar dit, uh, dit, uh, dit past daar zeker in. En uh, uh, Ik weet niet of er nog meer uh, mensen gaan komen. Maar goed, uh, wij hebben er toch kennelijk een neus voor. Want ja, uh, we hebben meer van uh, dit soort mensen al uh, hier in onze studio gehad. We gaan straks uh, nog meer van uh, het, uh, het drietal horen. Tenminste, sowieso het tweetal. En of Anouk dan nog een keertje terugkomt... dat uh, gaan we dan nog even afwachten. Uh, eerst nu weer uh, wat daar toch uh, enigszins op aan kan sluiten. Is dit. Dit hele mooie, wonderschone werkje uit Rotterdam van Southbound. Maar dan de echte versie zoals we het uh, kennen van de EP. Hier is feathers. Verder was dat dus uh, van uh, Southbound. Uh, het, het sloot er een beetje aan op wat, uh, wat we hadden uh, letten, net laten horen hier uh, bij ons in de studio. Met Low Erect System. Dus Ze zullen straks nog een keer te horen zijn. Ja, uh, het is uh, Harlem Rules. Want uh, we hebben 11 augustus hebben we weer uh, een, uh, een uh, Harlemse muzikant hier. Uh, dat is Erik van Schoonhoven. Met Rhino. Dat uh, gaat uh, dan gebeuren. Dus... Dan kunnen we in ieder geval melden dat we ook zeker daar het nodige aan, uh, aandacht aan besteden. Uh, over uh, muziek gesproken. Ik heb steeds uh, vaker de indruk dat mensen ook uh, de weg naar onze uh, mailbox uh, kunnen vinden. Dus uh, die is altijd welkom. Uh, sowieso. Uh, we hebben ook uh, een vaste bespeler. Uh, die, uh, maar dat materiaal is gewoon ook bierengoed. Dat heeft hij ook uh, nu weer bewezen. Uh, hij uh, is onder andere bezig met onder andere Gravel Town... Maar zo af en toe maakt hij ook gewoon uh, een solo-uitstapje. En wat voor een, dit is toch ook eigenlijk uh, wonderschoon. En dat gaat over een dagboek van een meisje. En ik heb het over Michel Ebbe tot aan het nieuws van 9 uur. En het nummer dat heet Emma's Diary.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 of freedom, like a poet longs for pain, like a painter needs his colors, like a garden needs to rain, Emma knows the game is rigged, they play whatever it's in, Emma knows the distance slowly grows, from within.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 Emma my wonders far beyond my reach. She likes traveling places. Most likely, I will never see. Look at my pours of wine. It's three in the afternoon. Now you might think said, what am I said, well it's never too.